We gaan verder nog even afmaken. Zeer belangrijke nog dingen. Het is een zeer subtiel fenomeen in het geestelijke wat we leren. En daarom, zachtjes, zachtjes gaan we verder. Acht. Olivicha. mit Beshet. Hamadriga Bahai Lavouche nieuw opletten. En daarom, wanneer deze traptreden, dus dat wat opgeroepen werd, aan, wat aangewakkerd werd en opgeroepen werd door dit sadik, door zijn vernieuwing van zijn woord. Wanneer deze traptreden wordt uh, bekleed, uh, bekleed wordt, in die bekleedsel, in dat bekleedsel van de rakia. Welke bekleedsel van de rakia? Bekleedsel, dat is dan oorgozer van de rakia, van, dat, van de massaag. Dus wanneer die, die trap treden van, laten we zeggen, van de atik, die komt naar beneden en die is verwikkeld in dat oorgozer, eigenlijk. en op die manier uh, wordt die dus Ontvangen shalavus, het let op goed opletten. Dat deze lavus, deze bekleiding of de wel deze or, dit or, or kin, modedlo eta madriga, made for hem, deze traptreden af. Dat is de dat is de meter. Dat is de de or is de meter van wat meter. De maat de mat die, meet, die af meet af van wat er ontvangen wordt. Hoe kunnen we anders ontvangen? Alleen dat is de metergraad van wat er ontvangen wordt. Oorgozer. Huh? Graadmeter beter zeggen. Shahalavu Shazer moet dat, de, dat deze bekleding, oftewel deze, dit oorgozer. Uh, made for hem, made deze uh, uh, traptraden af, of, oftewel die bepaalt de mate van de mate die traptraden. let op en je verder. me dat hij dat die mens die tzadik, dat die niet meer zou ontvangen dan volgens Datgene, volgens wat hij kan ontvangen, letoeel het voor ten gunste van de hogere, ten gunste, ten gunste, ten gunste van de hogere uh, gezegend is hij, ten gunste van de schepper. Duidelijk, hoor gozer als de mens... Uh, um, Richt zich alleen op dat oorgozer. Wat is oorgozer? Is altijd geven. Oorgozer. Altijd omhoog doen. Licht. Altijd geven. Dus oorgozer. En zelfs wanneer dat oorgozer terugkeert naar binnen gaat. Met het, met het licht van de traptreden zelf dat binnen is. Als de mens richt zich op die oorgozer. Op dat oorgozer. Dan ontvangt hij alleen omwille van het geven. Dat is een hele clue Van uh, niet aangeklaagd te worden door de engelen, et cetera, et cetera. En kijk nou wat hij verder zegt. Twaalf. hu Hoe Nishmar mikin Atam lahim, Ki aas, der tin hat sadik, lehiot Nishmar. Bilevgom, Bamadriga, Bashave, Mamash, Imam Lahim. Zet u wat is er? Harai, dat dus, hei, die tsadik, die word nišmar, die word bevakt, die word bevakt, beschermd, beschermd, mikin atam Lahim. Van de afgunst van de engelen. Die as, ja, koola tzaddik niet nishmaar, want dan kan de Sadik beschermd worden, milifgom, om, euh, om niet euh, schade te. Euh, schade door te lopen, te, te lopen, op te lopen, in de trap treden. Bashavé uh, mamashim, AMLACHIM Precies. gelijk uh, gelijk Met de engelen. Engelen zien dan niet zijn tekort Waarom niet? Tekort ziet zien men van hier. men wil or orja shar direct ontvangen. Dat is dan de koord. Dat is de, is the schade wat ook de Adam heeft. Uh, uh, ja, de schade van de, de zonde van Adam en altijd wanneer men wil het licht, het licht ontvangen en niet het licht directe licht ontvangen zelf en niet de lavouche en niet de, en niet, en niet de bekleedsel. Wanneer men wil alleen maar licht het lampje zelf, van lampje zelf ontvangen en niet van een lampenkap, dan loopt men schade. Waarom? Om het lagere kan niet, het is, we hebben de wet. De lagere kan niet, we hebben het we hebben geleerd, een lagere kan het licht, hoor, directe licht, niet zien, niet voelen, niet proeven, zonder bekleding van oorhozer. Eigenlijk, van chassadim. Dat is de wet. En als, als die tzaddik zo hoog opklimt in zijn het op, in zijn traptreden, ja, dus dat hij gaat de Torah zo hoog omhoog, een woord omhoog eh, brengen, dus door zijn, onthul, onzijn, door zijn eh, vernieuwing van een woord hier op aarde, zo hoog doet hij dat het tot uitje komt, zijn bedoeling is om dat te doen voor de schepper, en niet om een hogere traptreden zelf te beklimmen. De bedoeling is niet om te op te klimmen, de trap treden en daaruit het licht naar jezelf toe te trekken. Maar altijd is de bedoeling om lavoes te ontvangen. De bekleding te ontvangen. Dus dat oorgeser te ontvangen. En dat is altijd, oorgeser is altijd de wens dat gevormd wordt door de wens om te geven. Duidelijk, dan wordt hij als engel, duidelijk, dan wordt hij als, op dezelfde niveau als engel, dat is wat hij ook zegt. Dan wordt hij net als uh, in de trap treden uh, als engel. Dat uh, de engelen kunnen niet ontvangen voor zichzelf. Duidelijk, die kan alleen maar, doet, zij doen alleen maar de dienst. Alleen maar. Voor Hashem. Voor de Schepper, Wat ze ook doen. Ze doen alleen om, om willen van het geven. Goed opletten. Engel. Elke engel. Welke engel dan ook. Die doet alleen om willen van het geven. Eigenlijk. Wat doet een, wat doet een uh, satan? Geven. Hij doet het. Zijn ministerie is. Aanklager. Om aan te klagen. Etc. Het is zijn functie om dat te doen, maar dat doet hij dan omwille van, dit, van uh, de koning aan wie hij dient. Allemaal, allemaal omwille van het geven. ze willen allemaal geven, dat is de manier. ze hebben die functie, elke engel heeft zijn eigen functie. En dan moet je dan, die doet altijd keurig, uh, naleeft zijn functie, geen fouten maken. Eigenlijk. Maar de mens heeft... Twee beginselen, twee in zichzelf, twee, twee alleen heeft de wens om te geven en de wens om te ontvangen. Hij heeft twee kilim, twee soorten kilim. De mens moet opletten wat hij doet. En daarom is het, of ik geef omwille van het geven, of ik ontvang omwille van het geven, altijd moet uh, dat, dat is het geheim wat, wat, wij, wat ik nu van jullie vertel. Dat is het geheim van alles. Van succes in het leven. Van zich uh, hoeden voor depressies, ellende, uh, wat dan ook. Om altijd te mikken op dat oorgozer. Om te geven. Te geven in je werk, in waarde, in waar dan ook. Dus betekent geen comedie natuurlijk van het geven. Maar het betekent dat. Uh, niet ontvangen voor zichzelf, dan ga je wel, dan pas ga je ontvangen. Maar dan, dan ontvangen is het voor jou dan een gereedschap. Wat jij ontvangt is gereedschap, maar het is niet het doel op zichzelf. Het oh, is het doel van de schepping om te ontvangen, maar jij gaat ontvangen eh, orgozer. Ja, het is eh, dat lavoers, bekleding ontvangen en niet het licht zelf. Dat is de hele kunst. En elke engel is dus, is, heeft geen vrije keuze. En elke engel geeft, geeft aan Hashem. Ja, als hij moet geven, door de, op de manier dat hij um, um, Moshe, we zullen leren dat, of hij dat ook over Moshe zal vertellen. Want, wat was met Moshe? Dat Hashem, wat heeft hij gezegd ons? Dat, Moshe, dat Hashem heeft Moshe ook beschermd. Ja, beschermd Hashem, anders als, hij hem, als, Moshe, als de, de schepper, had de schepper Moshe niet beschermd tegen die engelen, tegen dat laaiende vuur van, van hun mond, van die engelen. Dan, zou zij wil, dan zouden zij hem verbranden. Waarom verbranden? Moshe kwam op het niveau van de van tot de binnen van de ziluut. Eigenlijk, dus hij had een zeer dunne, dun zichzelf gemaakt. De, uh, hij kwam tot de binnen van de ziluut. Let op, let op. Maar zijn lavush was, zijn lavushim was, hij kwam als lavush hier. Let op. Hij kwam als lavush hij was lavush van uh, Kodesh Kedoshim, ja, yes? het heilige der heilige. Wat betekende? Hij kwam tot uh, uh, bria tot de wereld Bria tot Aboveima van de Bria. Dus, hij kwam, hu, Moshe in zijn lavus. Wat kwam die? Hij kwam tot uh, zon, ja, zon van de de zon van de Bria. Oké? Dat is wat hij wat hij. <coughs> Dus hij kwam met andere woorden, is niet zo belangrijk wat ik zei, maar de bedoeling is dat hij kwam ook zijn uiterlijke lavouche was zo als bria. Hij heeft zichzelf gecorrigeerd. Natuurlijk, we spreken niet van vlees. En daarom op hij kwam op het niet op hetzelfde niveau van die waarde engelen, en hij kwam nog van binnen, kwam die nog hoger naar de bina van de, tot de bina van de, eh, uh, En, zij wilden hem verbranden. Wat betekent, zij ze, ze, ze wilden hem will, will verbranden door hun monden? Nu? Wat denk je? Okay. Hoe kunnen ze hoe kan iets, en an, iets anders verbranden? Hoe? Nee, even eenvoudig. Uh, hoe kan iets, één ding, wat, kan iets anders verbranden? Hoe? Wat moeten zij in het gemeenschappelijk hebben? Als de ene ding, die verbrandt een ander. Een vuur wil verbranden en een stukje, stukje bos. Wat moet het zijn? Wat moet, wat, wat moet het? Nee, gewoon. Ik zeg het over onze wereld. Een stuk, een licht, een vuur, vuur moet verbranden en een stuk vuur. Wat moet het zijn? Ja. Hoe kan, kan het, hoe kan, Ze huh? ja. moeten, moeten op hetzelfde niveau liggen. Ja of niet? Voorleggen. Als ze op hetzelfde niveau liggen, een vuur komt hier ergens in, in Californië, en daar zijn de, de bossen van de Californië, en niet de bossen van de Canada, in Canada of een Russische bossen, bossen of... Uh, uh, bos hier in Nederland. Ze moeten op dezelfde hoogte komen. Dus wanneer Moshe had, toen Moshe had opgestegen. Dat is mijn verhaal aan Jury. Als Moshe had opgestegen om de Torah te ontvangen, <coughs> toen kwam hij ook op een bepaald bepaalde moment op de hoogte van de engelen. Deinig. Bria. En de Bria, welke engelen zijn in de Bria? Hoe heeten zij? Serafim? Serafiem, die, hoe die, dat? Die, die in vlam in opgaande engelen. Dat betekent, zij gaan in vlam, wanneer zij aanraken, komen tot de absolute. En dan weer als ze weer naar beneden dalen, zijn ze, ze weer, uh, hebben ze weer een soort, een zekere vorm. We kunnen niet zeggen van vorm, maar. Yeah. Zekere existentie. En dan gaan we ze weer hoger naar beneden. Dus toen Moshe, de ziel van de Moshe, Die steeg op zo so, so hoog. Dan ze wilden ze hem verbranden natuurlijk. Want verbranden betekent uit hun monden, Mond wilde ze hem verbranden. Want hij kwam op hetzelfde niveau als hij, zij. Nou, aan de ene kant zeggen ze. Hij is hoog. Hij kan nog hoger gaan. Maar aan de andere kant is mens. Hoe kan een mens nu wij Zitten. Het is een sfeer voor ons. Ja, het is bria betekent, de engelen zijn uitwendig gedeelte. Eigenlijk. Ze hebben grotere, grotere kilim en en, dus, Maar zij wilden hem dan verbranden op hetzelfde niveau, want jij hoort er niet bij. Eigenlijk. Op die manier. Dus ook weer discrepantie naar eigenschappen. Eigenlijk. Dat, want moet je zo zien ook. Hoe hoger je gaat. Iedereen van jullie... ...in je geestel, geestelijke ontwikkeling... ...hoe hoger je moet gaan... ...hoe hoger... ...hoe meer worden dingen... ...in jou ook verbrand... Eigenlijk, ...hoe hoger je gaat... ...hoe meer worden dingen verbrand... ...op die niveau... ...natuurlijk, we kunnen altijd naar beneden gaan... ...beneden kan je niets verbranden... ...duidelijk... ...beneden hebben we dan het Zo, ...dat is onze basis... Maar als je hoger gaat, dan op een hogere manier, wil je hoger gaan, dan moet je het verbranden, moet je een stukje van verbranden betekent, jezelf in overeenstemming brengen met een hogere. Als twee naast elkaar, als twee traptreden onder elkaar zijn, ja, één onder elkaar zijn. Als ze van een lagere traptreden komen naar een hogere traptreden, naar een hogere belendende traptreden, hoe kan je dat komen? De lagere traptrede is grover. Hoe kan je komen naar een hogere traptrede? Alleen om... jezelf, jouw avioed prijs te geven. Duidelijk, ten aanzien van die hogere traptrede. Duidelijk, wanneer je keer... niets verdwijnt in het geestelijke. Dus... jouw lagere traptrede blijft intact. Duidelijk. Maar jij maakt jezelf ook... weer let op... een belangrijk les... vandaag is echt kaballa. Want... En jij van op jouw trap treden, kan je niet jezelf, dat ben je, functioneer jij. Maar jij kan, moet je dan krachten opbrengen, om als een, toe, als een eh, toevoeging, als een toevoegende toestand, laat je jezelf een beetje verbranden, als een toevoeging bij wat jij al hebt. Begrijp je dat of niet? Dat is het geestelijke, dat is wat mijn broeders dat niet leren, dat kan je leren gewoon... Ze leren gewoon de wet, dat, en bu, bu, bu, bu, uh, dan de schade, uh, dat is allemaal. Maar het geestelijke, men begrijpt het niet. Daar begrijpt het. Daarom heb ik het alleen met jullie. Dat. Dus een hogere traptreden wat betekent een hogere traptreden Dat is een toevoeging aan wat er geweest was. Mijn traptreden blijft altijd intact, niets verdwijnt in het geestelijke. Maar nu om mijn, mijn drijfveer drive is om mij met een hogere in overeenstemming te brengen. Duidelijk, waarom? Ik wil ook een smaak krijgen van een hogere traptreden. Mijzelf heb ik altijd, voor mijzelf duidelijk. Ik wil ook smaak proeven van een hogere traptreden. Hoe moet ik dat doen? Geen andere manier dan jezelf in overeenstemming brengen, te brengen met die hogere traptreden. En de hogere traptreden heeft ook lavoes, heeft ook een bekleding. Maar de bekleding van die hogere traptreden is fijner dan die van mij. Duidelijk. Wat moet ik dan doen? Ik moet krachten opbrengen om mij in overeenstemming te brengen om dieper in mijzelf te gaan. En daar vind ik dan de overeenkomst met die hogere traptreden, belendende traptreden. Die ook net zo'n eh, bekleedsel, fijn bekleedsel heeft. Daarvoor moet ik dan man opbrengen. De man komt naar de malgoed. Hoe ga ik dan te werk? Precies uitgestippeld hoe je moet doen. Alles is concreet. In Kabbalah hebben we een speciale dus, uh, wijze hoe dat functioneert. Hoe moet ik het doen? Hoe moet ik dan doen met die hogere traptreden? Een ik moet, man, moet ik een man opbrengen en dat man komt naar de malgoed van die hogere traptreden, belendende traptreden, duidelijk. Daarop komt altijd op de malgoed de Oriashar van die traptreden op die traptreden. En die malgoed van die hogere traptreden, waar ik nu man heb opgetrokken, die gaat oorgozer doen opbreng, eh, omhoog. Het ja, weerkaatst weer het weer het licht. En het gaat, gaat, gaat het licht weerkaatsen, met ook met een stukje van mijn man. Dat man wat ik heb opgebracht, wordt ook zivoek gemaakt op die malgoed, op mijn man. En op mijn man wordt ook dan Orgozer gemaakt, en die Orgozer, dat oorgozer ga ik ontvangen, dat is de overeenkomst naar regenschappen, dat is wat ik, dan heb ik mezelf, net zoals malgoed, ja, van het simtsoom alle, die past zichzelf aan, die negen bovenste spheroot die we kunnen ontvangen, zo is ook, wat, wat zo doe ook ik, eigenlijk, door Orgozer, door het weerkaatsen van dat Orjasar op de boven, op de hogere traptreden, belendende traptreden. Maak ik mij, breng ik mij in overeenkomst door, dat, door het oorgozer breng ik mij in overeenstemming met het hogere traptreden. Duidelijk. ervaar ik het licht van het hogere traptreden nee, niet direct, via het Orgozer. Duidelijk. Daarom is het ook ontvangen van uh, laten we zeggen, van een... Uh, iemand die een dienstknecht van de koning, ja, die hadden altijd een goede ontvangst overal, ja, net als koningen hebben ze ontvangen. Duidelijk. precies hetzelfde, waarom, het is een hoger niveau. Alles wat ligt op een hoger niveau, is net als koning. Ook de, dien, ook de knecht, de dienstknecht van de koning, die wordt ook gezien van een koning als, als deel van de koninklijke familie. Precies, duidelijk, het is allemaal... Alles wat we leren is, is naar, naar kwaliteit. En niet hoog, laag, links, rechts. Allemaal dat soort dingen. Alles is kwaliteit, alles is hoogte. En, en, zo is de wereld op, op, uh, gemaakt. Hoog, laag, dus allemaal naar uh, geestelijke hoogte. Duidelijk, zo is het de wereld gemaakt. En dat is wat we leren. En nu gaat het wat die zegt ons. Eh, Nog een klein stukje, hoop ik dat we nu, dat deze ooit afmaakt. We zijn schelmer. En nu weer, absolute concentratie. <coughs> de hol mila, de satim mi aina, Salka zestim. le toalata a. En nu heb ik nog een vraag van, uh, wat betekent dat? Dat een woord moet uh, uh, zeg je dat, beschermd worden. Herinner nog? Dat woord moet verborgen worden. Een woord moet verborgen worden van een oog. Dat oog moet niet zien. Goed opletten. We zijn zo, dat is wat hij zegt. De holmila, de sati, mi aina. Dat elk woord. En wij weten wat woord is, zo'n so man dat elk woord dat verborgen is van het oog, dus het oog dat oog niet ziet, salka letolata, elaa, let op wat je zegt ons, stijgt op voor het uh, ten gunste van het hogere. Het is precies hetzelfde wat we leren, alles wat ik ontvang van boven mijn woord gaat ook omhoog Een woord van de tzadik die hij vernieuwt in de Torah, dat komt omhoog niet voor de tzadik, maar omwille van, van de hogere. Duidelijk. En dat is wat hij ook zegt. Let op. De hol, mila, de sati, mi aina, dat elk woord dat verborgen is van het oog, salka, let oalet, ala, die komt en steegt op voor ten gunste van, van de hogere. Dubbele punt. 16 na de dubbele punt. Romez base. Sha'ain ro'e zayfendi. Ro'a, yes, dat is een dat is een een orgaan. Sha'ain ro'a zayfendi vagalev khomed. Va'inu ya khol lagishamir sh'tiye akhtin. Mahashafto lasot klasot na Hela 19, Shehu, Mekabel, Gam, Le Atsmo. En nu opletten wat hij ons vertelt. Wat betekent dat het oog moet, dat het woord wat omhoog gaat, een woord is betekent man. Man, iets wat, wat een traptreden van een hogere oproept. Hij zegt dat het moet verborgen zijn van het oog. Hij zegt zo. Dat, de zoger zegt, Rome is dat zin speelt, op het feit dat, zoals men zegt dat, dat het oor, het, sorry dat het oog ziet en het hart begeert, ja, men zegt zo, oog ziet en het hart begeert, dus als men ziet iets met het oog direct, wat ik heb hebben gezegd, direct wil men ontvangen direct, niet een lavush niet een bekleedsel niet een orchoseer te ontvangen. Maar men wil ontvangen alleen, men wil uh, zien, het tete-tete zien. Dat is net wat hij zegt, dat het oog, uh, het oog ziet en het hart, en het hart begeert. En dat is ook daarom, we moeten we ook goed opletten hoe wij zien. Eigenlijk, hoe, waar, hoe wij kijken met onze ogen, betekent ook van binnen ook kijken. Sommigen kunnen ook helemaal, hoeven niet te kijken. Sommigen zijn ook, uh, kijk niet, maar van binnen kan je alles zien. Dus moet je ook weten hoe je dat van binnen doet. Weeeno, let op, dus iemand die is, dat is, uh, dat die als oog het oog ziet en het hart begeert, weeeno ja, is ischammer, en hij kan zich niet hoeden tegen, ertegen, er hoeden ertegen, she, tig, shafto, dat zijn, let op, dat zijn gedachten, zal zijn, dat zal schoon zijn uh, om alleen maar te doen, het aangename te doen voor de schepper. Dat is, het, dat is wat het oog, duidelijk, het oog kan kijken, oog betekent ook gedachte. Duidelijk, de gedachte, dat is het de hoogste, de gedachte moet schoon moet schoon zijn. Moet altijd let op jouw gedachten, want de gedachten zijn erg belangrijk. Als je een gedachte oplet direct bij de, bij de opkomst van jouw wens, altijd komt het wens eerst in de gedachte, erg dun, op. Dan moet je direct opletten, is dat nou voor Hashem, of is het voor mezelf? Als je dan niet op tijd ingrijpt, dan gaat het dalen naar je mond, en dan gaat het dalen naar je hart, enzovoort, tot aan je jesot, en dan lig je plat. Heeft iedereen begrepen wat ik bedoel? Dus dat is dan, en dan is de zonde is al gebeurd. Dus, en dus die, dan zegt die dat, dat hij moet, dat hij niet kan zichzelf goed uh, uh, waken over zichzelf. Uh, dat zijn gedachten zal schoon zijn om alleen maar aan, het aangename te doen van, van, voor de schepper. Betekent alleen maar orgozer te ervaren en niets anders. Alleen willen oor Gozer uh, ontvangen en niet oor Jeshua. Kijk. Okay? Ela Shehu 19 mekabeel gamle toeleta maar dat hij ontvangt ook voor zichzelf. Kijk nou wat hij zegt. Ook voor eigen voordeel. Dat is, dus hij ontvangt wel voor de schepper, maar ook voor zichzelf. Dat betekent dat oog hij moet waken voor zijn oog. Oog moet niet, zoals hij zegt, ähm, amnam 19. Nee, Even nog. Nee. Amnam. Ha satim mi miaina de hainu. Amelubaj balavush arakia. batuach. 21. Hoe uh, scheloi je termi o lele toilet? 22. Ailion je barach. Punt. Let op. Erger belangrijk nu. Amnam echter. Hasatim me Als dat verborgen van. Als het verborgen wat zijn woord is. Of zijn intentie. Zijn man wat hij opbrengt. Als dat verborgen is van het oog, dus dat het oog niet ziet, betekent dat hij niet oog ziet, betekent dat hij direct voor zichzelf wil ontvangen, zoals hij dat zegt. Dat als de oog zijn oog is, dat wat hij man opbrengt, wat hij doet, als het dat verborgen is van het oog, de heino dat wil zeggen, Amelubash balavusharaki. wat betekent verborgen van het oog? Dat betekent dat het bekleed is in de bekleding van de rakia. Dus in de bekleding betekent Orgozer de rakia van, van de massaag. Als wat hij wil dat het bekleed is, <coughs> als hij omhoog trekt dat, en dat is bekleed in zijn massaag, en hij wil alleen Massachusetts alleen Orgozer, dat bekleding ervaren en niet het licht zelf, Ubatuach zegt dit, dan is het zeker, let op. Hoe, dan is het zeker, 21. Ailion. Dat dit niet meer zal ontvangen worden. Dat hij niet meer zal ontvangen dan wat ten gunste zal zijn. Dat voor het nut van de hogere gezegend is, hij zal gaan. Of. Komen, aan, alleen aan de, ten gunste van de hogere. Dus als men let op de. op de. Op het orgozer. En orgozer doen wij op, optrekken altijd met onze Jesul. Duidelijk. Wij zeggen massa, wij zeggen malgoed. Maar hij bedoelt natuurlijk malgoed van de tweede zin Mal Malgoed van de tweede centsoen, dat is altijd het jesot. Duidelijk. Maar altijd moeten wij opletten dat wij. Dat dit, let op, dat alles wat je doet via ateretjes zo terug naar jou komt. Altijd moet het via de ateretjes zo terugkeren naar jou. Anders gaat het, als het anders is, als het gaat, ga, ga je dat licht direct weer naar jezelf ontvangen. Dan is het wat hij zegt, aan het oog gaat het zien. En het oog, die het trekt, trekt weer naar het hart, etc. En de zonde is al gebeurd. En dan ellende volgt. 22. na de punt. We zijn amro. We amai, it happen, we it we 23. mi eine. Begin, letoalata, letoalata, elaa, a, waar. En dat is wat hij zegt, wat de zoger zegt. Waarom en waarom? It happen, we Waarom? Ik weet niet het verschil tussen die twee. De waarom wordt het it bedekt? Hetzelfde, Het is synoniem. maar nog een keer twee synoniemen van bedekken. En waarom is dat bedekt? Waarom is dat bedekt uh, van het oog? Waarom is het bedekt? Bedekt dat het oog niet ziet. Right? Like, waarom is het bedekt dat het oog niet ziet? Hij zegt. Waarom moet het bedekt zijn? Wat wij man, wat wij opbrengen naar boven. Onze relatie met de schepper. Waarom moet het bedekt zijn. Van het oog. Hij zegt. Omdat. Beginle to a, a. Omdat het. Omwille van. Het nut of de. Om, omwille van de gunst. Om dat, omwille van het hogere. Omdat jij wil het doen voor de hogere. Eigenlijk. Als men dat wil doen voor de hogere. En niet voor jezelf. Dan. Dan, en dat daarmee, daardoor moet het verborgen zijn van het oog. Dus alleen door oorgozer. Ja? Door dat bekleedsel van het oorgozer, dat is omwille van het geven. Dat is wat um, de boodschap van wat hij ons vertelt, hoe dat allemaal functioneert. Nog een vraag? Iets. Nog iets misschien. Iemand nog een vraag. Gewoon. Uh, maar zoveel vragen hebben we gehad. Ook over de engelen. Ja, waarom engelen jaloers zijn. Kunnen we nu al zien. Ja, Dat, het niet, dat zij niet slecht zijn of goed zijn. Of goede, goede engelen en slechte engelen. We, hebben wel, we weten dat het allemaal functioneel zijn. Niets verkeerd is ook aan de slechte engelen. Duidelijk. En vaak is het zo dat de mens zelf maakt de slechte engelen. De mens zelf, behalve de engelen die functioneel, die al in het scheppingssysteem, over in het besturingssysteem bestaan, ook de mens zelf veroorzaakt ook vorming van zijn, als het ware, van de slechte engelen. Als een mens gedachten, is, dat is wat ook levert, als een mens een gedachte heeft om voor zichzelf te ontvangen, Heel. En hij gaat het realiseren, dan betekent dat hij ook slechte gedachten aantrekt en dat hij realiseert dat. Daardoor maakt hij ook een lavoes, bekleding en een soort, een, een soort het is geen orgel maar een soort bekleding van waarin een kracht, een negatieve kracht, uh, zich gaat zetelen. Heel. En als een mens dat doorgaat, doorgaat, dan heeft hij enorm veel boven zijn hoofd, als het ware. Enorme, enorme eh, scharen, legers. Legers van, van, die, van die negatieve engelen opgebouwd, die zijn leven zuur maken. Zijn eigen leven zuur maken. En, en, ook, en ook, ook die, ook die staffelen zich ook in de rak, rangschikking. Gerangschikt worden naar, naar verschillende gradaties. Eindelijk. En door niets kan je dat doorbreken. Je kan elke religie doen wat je wil, dat zal niet helpen. Alleen door het licht, door het zich, zoals we dat leren, orgozer, orgozer, uh, man op te brengen, op de manier dat jij niet wil, dat het oog, als het ware, niet dat verborgen is van het oog. Dat is ook wat men zegt, dat het oog mag niet zien, uh, wat je, ja, wat je doet met je, via, ja, dus dat je geeft, bijvoorbeeld het oog mag ook niet zien, alle dingen die je wil leren, dat is stoelt op dat principe. En dat is ook natuurlijk om gogma, dat is ook oog, ogen, dat is ook gogma natuurlijk, en de gogma kijkt omhoog, je moet je moet steeds uh, de hoogmaat doen omhoog. En dat kan je alleen maar doen. Hoe kan je dat hoogmaat doen omhoog, uh, omhoog laten gaan? Door man op... Hoe kan je dat doen? Let op. Dat is een belangrijk principe. Als je man doet optrekken, in, in die mate waarin je de man doet optrekken, dan begrijp je een woord, wat je zegt, een woord wat zoals de rechtvaardigen dat doen. Elke man die je doet optrekken, die komt waar naartoe? Naar de malgoed van de hogere. Eindelijk. En jouw man is, wat is jouw, wat betekent man? Dat is dan de Weinaim van de lagere, dat is dan ketterchogma van de lagere traptreden, dat is jouw man. ketter kettergogma van de lagere traptreden, dus de hogere, kettergogma van de lagere traptreden. Wat staat dan onder de kettergogma van de lagere traptreden? Ook een malgoed, ja of niet? Dat is dan, uh, nou, dat ga je optrekken naar de malgoed van de hogere. Duidelijk. En samen naar de malgoed, dan heb je een malgoed van de hogere. En dan komt ook jouw malgoed. Die sluit ook zich aan aan de, aan de malgoed van de hogere. En dat maakt het mogelijk dat dat maakt dan een stop, volledig stop, dat de chogma niet meer naar beneden kan gaan, maar die, die gaat dan omhoog, de gogma omhoog gaat stralen, en de chassadim komen van boven naar beneden, en in die vorm mag, mag men wel ontvangen. Duidelijk, als men ontvangt dat naar beneden, lagere ontvangt naar beneden, altijd op die manier, dat de chassadim gaat van boven naar beneden, bekleed, dat de bekleedsel is, chassadim, van boven naar beneden, en van binnen zit gogma, en de gogma is van beneden naar boven. Waarom? Het is op de hogere traptreden zo gevormd, op de malchut van, van de hogere traptreden. Duidelijk, daar was het zo, dat de malgoed keek, keek dat, oor uh, gogma, van de linkerkant wordt kleiner. Hoe? We zullen leren. Maar dat slaat omhoog. En Orgozer uh, en het Gassadim, uh, die komen van boven naar beneden. Hoe? We zullen het leren. Maar dat mag men wel ontvangen. Dus Gassadim gaan keken van boven naar beneden. En de gogma van binnen, van beneden naar boven. Dat is de kunst, de hele kunst om... Uh, het licht te ontvangen en steeds naar hogere traptreden komen, zonder eh, schade aan zichzelf, nog door engelen, nog door citra agra. Ja.